7 uur. Dit is Jeroen Chapkema met het NOS Journaal. In een revalidatiecentrum in de Amerikaanse staat New Jersey zijn deze maand zes kinderen overleden door een adenovirus. Nog eens twaalf kinderen werden ziek. Het virus is normaal gesproken niet dodelijk, maar in dit geval hadden de kinderen een verzwakt immuunsysteem. Hoe het virus heeft kunnen uitbreken in het revalidatiecentrum wordt onderzocht. De kliniek mag geen nieuwe patiënten aannemen tot de uitbraak is gestopt. Harvey Weinstein wil schikken met enkele vrouwen... die hem beschuldigen van seksueel wangedrag. De filmproducent wil zo voorkomen dat ze hem voor de rechter slepen... in een civiele rechtszaak, meldt de Wall Street Journal. Volgende maand zou over zeker twaalf zaken onderhandeld worden. Daar zouden gevallen bij zitten die nog niet in de media zijn geweest. Het is de bedoeling dat er een fonds komt voor slachtoffers. De advocaten van de vrouwen willen dat daar meer dan 100 miljoen dollar in komt. Een eventuele schikking verandert niets aan de strafzaken tegen Weinstein. Een school in Hoorn vraagt ouders om bij te springen als leraren ziek zijn. Basisschool Het Kompas wil zo voorkomen dat leerlingen naar huis moeten worden gestuurd als een leerkracht uitvalt. Als op de tweede ziektedag van een docent geen vervanger is gevonden, wordt er een beroep gedaan op de ouders. Die hoeven dan geen les te geven, maar alleen aanwezig te zijn. Voor de gelegenheid zijn educatieve spellen aangeschaft. Eerder bleek al dat meer basisscholen moeite hebben om vervanging te regelen voor zieke docenten. Ajax heeft in de derde groepswedstrijd in de Champions League gewonnen van Benfica. In de Johan Cruijff Arena werd het 1-0. Masraoui maakte diep in blessuretijd het winnende doelpunt. Daarmee staat Ajax nog steeds bovenaan in de pool. Bayern München staat op de tweede plek. De club uit Duitsland versloeg AEK Athene met 0-2. Het weer. Het wordt vandaag bewolkt met een temperatuur van 14 tot 16 graden. Morgen verandert er weinig, al kan er soms wat regen vallen. Dit was het en oorsjournaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Wijnhand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat file tussen Amersfoort West en Hilversum Noord 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Dagelijkse drukte op de A7 Hoorn richting Zaandam tussen de Avond Hoorn en Permanent Noord 4 kilometer, met daar 10 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 I Ja.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 Reaching for a new definition. Bij